Watermogen moet met het NWS-journaal. Zittenblijvers op school kosten de staat zo'n 500 miljoen euro per jaar. Dat is 3% van de totale uitgaven aan basis- en voortgezet onderwijs. Volgens het Centraal Planbureau kan het overdoen van een heel schooljaar beter worden vervangen door zomerscholen of bijspijkencursussen. Dat kost minder en levert volgens het CPB zelfs geld op. Als jongeren niet meer blijven zitten, komen ze eerder op de arbeidsmarkt en gaan ze ook eerder premies en belastingen betalen. Bijna de helft van alle leerlingen blijft minimaal één keer zitten. In een aantal Belgische steden wordt sinds vanochtend het leger ingezet vanwege de terreurdreiging. Er staan militairen in Brussel, Antwerpen en andere plaatsen. Het gaat om 300 man. In Antwerpen bewaken ze onder meer het stadhuis, het station en de Joodse wijk. In Brussel staan militairen ook bij Joodse gebouwen en een aantal Europese instellingen.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 Zelfskenkassa's in een supermarkt lokken diefstal uit. Dat zei een politierechter in Rotterdam in de zaak tegen een winkeldief. Die betaalde bij zo'n zelfskenkassa van een Albertijn 7,50 euro, terwijl hij voor 270 euro boodschappen had gedaan. Volgens de rechter is diefstal nooit goed te praten, maar wordt stelen met dit soort kassa's wel heel erg makkelijk. Het weer nu nog temperaturen rond het vriespunt... waardoor het tot het einde van de ochtend plaatselijk glad kan zijn. De zon schijnt vandaag flink, het wordt zo'n 5 graden. Tegen de avond vanuit het westen wel buien, met ook kans op sneeuw. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnaldswaan bij de ANW. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. 17 januari. We zijn er weer vanuit Hotel Hoogland live natuurlijk uh, met dit fraaie programma. De techniek vandaag in handen van Janus Passon die achter de knoppen zit. We hebben de redactie van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie van Gary Rutte die je toch weer voor elkaar hebt gekregen om allerlei mensen naar Hotel Hoogland te krijgen. Koffie krijgen we van Yvonne, presentaties van Irene de Jager. Goedemorgen en Rob. Petersen. Ja. Oh ja, ik ben een doen beetje doen. verkouden, dus ja, het is een beetje... Uh, het klinkt, heel, mooi, het klinkt zwaar. Het heel zwaar. Klinkt het ja, het heel Maar goed, het is niet. Ja, precies. Het is net alsof ik zwaar op stap ben geweest, maar dat is niet het geval. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, nee, precies. Dat kan ik gerust zeggen. Maar uh, we hebben vandaag... Ja, het is, er zijn wat dingen die niet uh, door konden gaan, maar uh, we gaan uh, gewoon... Uh, we zullen even de onderwerpen. Uh, bij ja. ons is al aangeschoven Toos Berger, die gaat praten over uh, het concert van... Uh, Aanstaande vanmorgen, van Aanstaande Zondag. Goedemorgen. Goedemorgen. Het openingsconcert uh, met het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Daar gaan we het eerst over nou, praten. mooi. En ik heb Noortje Olimer al aan de bar zien zitten. Want we gaan het ook nog hebben over het museumpodium 2015. Precies. En daarna komt uh, Jerry Kramer, als het goed is, uh, praten over de offerte van de Watertoren. Waar veel over wordt gezegd en geschreven. Wij zijn benieuwd. Plan, plan 26 oh, van de Watertoren. Ja, nou, we hopen dat het een keer iets moois wordt. Ja. Dan krijgen we na de, het nieuws we bezoek van onze burgemeester Nick Meijer... die het gaat hebben over cameratoezicht in het centrum van Zandvoort. Zo'n mooi onderwerp. Gelijk bedenken wij nog wat andere onderwerpen... waar we ook met hem over kunnen praten. Ja, maken. want we hebben wat tijd over. En daarna komt Peter Tromp praten over de nieuwe rijrichting... van de Grote Kroch, die dus nu omgedraaid is. En wij ja. zijn benieuwd wat hij daarover te vertellen nou, het is, heeft. Het is omgedraaid, maar je komt nu helemaal nergens meer. Maar <laughs> Daarom allemaal... ben ik benieuwd wat hij daarover te zeggen heeft. Ja. Ja. <laughs> nou goed. Nou prima. Toos, goedemorgen. Prima. Ja, goedemorgen, leuk Nogmaals. dat je er bent. Ja. Ik heb net even in het boekje gekeken wat het programma is van morgen. Maar er staan een paar prachtige nummers in. Ja, ja echt mooi, heel mooi. Ja, echt super. Ja, ja, ja, ja. Vooral het eerste nummer na de pauze wat uh, van uh, de Thunderbirds. Het uh, thema van de Thunderbirds. Als dat het inderdaad is, dan, uh, dan wordt dat heel bijzonder. Ja, ja daar maar, zijn we ook heel blij mee. Dat, ja. uh, het is inderdaad voor de pauze wat, ietsje wat uh, zwaarder, klassiek. Niet te zwaar, want we weten dat uh, ons publiek daar niet zo van houdt. Als het te dus zwaar is of te modern. En ja. na de pauze ook klassiek, maar licht klassiek en met zang erbij. Dus ja. dat belooft gewoon een hele. Maar dit is dus het eerste concert weer van dit ja. jaar? Ja, ja. is dat de start van het nieuwe seizoen? De start is dat de... van het nieuwe seizoen, ja. Ons seizoen loopt van januari tot december. Uh... Oh, Oké, okay. nou voor de pauze Braams is in ieder geval. Ja, het is niet heel erg zwaar. Nee oh, nee, nee, nee, nee, dat is ja. mooi. Dat is ook heel mooi. Ja. ja, na de pauze hebben jullie een prachtig programma eigenlijk, heel erg divers, met uh, solisten Arin Mol. Ja. Ja. Jonge vrouw. Jonge vrouw is al meer geweest? Of Zij is bij ons al nooit geweest. Nee, meestal is de dirigent van het orkest die. Uh, die neemt uh, altijd iets verrassends mee. En ik moet je zeggen dat het is ook altijd verrassend. Uh, of het is iemand van het conservatorium. of iemand vanuit. Uh, bijvoorbeeld vorig jaar had hij een saxofonist. van het Nederlands Blazersensemble. die was meegekomen. en die heeft zo mooi gespeeld. En het leuke is dat we. die meneer... heeft ook weer met zijn uh, studenten. Want hij is ook docent in de muziek. Uh, die komt dus in april uh, met een soort orkestje. Saxofoonorkestje. Uh, komt hij dus ook weer spelen. Goed. En dat is, dat is dan zo leuk. Dat je van het één rol je dus weer in het ja, ander. En, uh, Mensen vinden het ook leuk hè, om hier te komen. Yes, dat, het, dat, ze staan ja. te trappelen. Wat dat ja, grappig kunnen is we dat. wel twee keer per maand een concert Maar dat gaan we niet doen hoor. Maar je, je hebt ook de, het programma bij je ja, van dit jaar. ...van dit jaar? Dat is, uh, ja, het ziet er gewoon heel, uh, weer heel gelikt uit, vind ik zelf. Uh, we hebben uh, operette en operaklanken van een uh, sopraan en een tenor ...met pianobegeleiding. Dat is altijd, altijd mooi. Ja. Uh, nou, die saxofoon, dat saxofoonorkest uh, bijvoorbeeld. We hebben, wat ik heel blij mee ben, het Kennenme Jeugdorkest. En die hebben vorig jaar met uh, Daniel Weinberg een concert gegeven in de Philharmonie. En het was heel lastig om hun te krijgen. Want ja, ze hebben toch vrij veel optredens ook als uh, jeugdorkest. Maar ik vind het zo leuk om zo'n Daniel Weinberg komt waarschijnlijk niet mee hè, deze keer. Ja, dus ik, waar, we <lacht> zijn er al twee jaar mee bezig. Ja. Dus, maar ze zijn er dit jaar. In, uh, in juni... Als afsluiting voor het zomerreces. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook altijd standaard uh, Laureaten van het Prinses Christina concours. Die, oh ja. die dat doen we al een aantal jaren. En dat is toch gewoon ook om de jonge muzici uh, de kans te geven om ervaring op te doen op het. Concertpodium. dat dus is dit natuurlijk wel een heel klein podiumpje. Niet ja, te goed, vergelijken het is, uh... met concertgebouw bijvoorbeeld. Maar toch, uh, je doet er toch ervaring mee op. Ze leren dat ze, als er ze geluiden zijn of iemand nog laat binnenkomt, dat ze daar dus. Uh, maar wat is je eigen favoriet van het programma? Uh, nou, het kennen we Jeugdokerstens toch wel? Ja? Uh, ja, ja, ja, ja, ja. En wat ik wel heel mooi vind: we hebben als kerstconcert dit jaar uh, meteen gekoppeld aan een grote productie: uh, het kerstconcert met de Maastricht. Te Oeh. Dus ja. Dat, ja, daar moet ik dan dit jaar wel bij zijn. Want de vorige keer was ik net te laat. En uh, toen ben ik uiteindelijk toch wel de kerk ingemogen. Want via de zijkant was er nog een, er was nog een plekje. Er was nog één stoel ergens. hadden ze gezien. Dus dan mocht ja. ik gaan zitten. Want dus dat, dat is wel, is wel heel de, bijzonder. De, de van dit jaar hoor. Is dat, uh, mooi, ja. met maar dat is dus in de grote kerk. En hè? dat is in de Agatha kerk. Ja, want dat kan gewoon niet in dus de, de, de kleine kerk. Dus. Ja. Maar we hebben het gekoppeld. Omdat de grote producties toch best wel... Uh, uh, ja, ik wil niet zeggen slecht bezocht worden, maar het kost te veel geld om het uh, kostdekkend te maken. Ja. Dus we hebben. Ja, we overwegen nog om te kijken of we daar überhaupt wel mee doorgaan. Want daar moet ja. iedere keer geld Maar goed, goed, er wordt ook er wordt een entree voor gevraagd. Hè, als ja, zij die komen. is ook hoger dan. 20 euro dan 20 was het? 20 euro, ja, ja, precies. Die is nou ja Maar goed hoger. voor de Maastrichters, daar kom op jongens, nee, dat is toch dat, uh, helemaal geen geld. Als je nee. een orkest hebt en een koor en, ja. en solisten, ja. bijvoorbeeld zoals we dit jaar hadden met Mozart. Dat, dit, dat kan niet. Dat nee. kan niet. Dan is het gewoon. Nou, maar dat is dan dat zeker is de moeite waard. En dat willen we niet. Dus, uh, nou, dat dat... Hoef je niet maar zou dan de, de verhoging van de, van de entreegeld... een mogelijkheid zijn? Of is dat iets waarvan je zegt ja, dat willen nee, we liever niet, niet doen? Die, kijk, dit is heel raar. In het concertgebouw betalen ze uh, met liefde 60 euro. Of, of, of 50 euro voor een kaartje. Maar in de kerk in Zandvoort. Dan, ja, Ik weet niet wat het is hoor. Ja. Hoe dekken jullie zo'n tekort dan in zo'n productie? Nou, we krijgen sowieso subsidie van de gemeente. Of tenminste, sowieso. Daar zijn we heel blij mee hoor. Het is geen verzelfsprekendheid. Maar we zijn er wel heel erg blij mee. En uh, we hebben dan toch ook onze vrienden en donateurs. En soms houden we een klein beetje over van de kerkpleinconcerten. En wat we daar weer van overhouden, dat, ja, dat passen ja. we dan weer. hoeveel uh, mensen kun je kwijt in de gata kerk? Uh, daar kan wel 400 man in 400 hoor. Man, ja, ja. Ja, ja, 300. 250 tot 400 man kan er wel in. Ja, dat lukt in de, de Kerkplein de niet. Hè? Nee, nee, daar kan maar 250 in. Hooguit, hooguit. Ja. ja, dan zit het echt vol, vol. vol. Ja, dat klopt. En, uh, ja. Ja. ja, we hadden toen het afgelopen concert met Santertsmannekoor. Dat ze een jubileumconcert hadden. Dan hadden we 276 bezoekers. En dat zit dan echt in alle hoeken en gaat hoor. Ja, precies. <laughs> maar het kan. En het uh, is ook nog verantwoord. Dus uh, wat dat betreft. Ja, de, want de, de brandweers zegt dat ja, ook, ja, ja, ja, ja. Die, die zijn er heel streng in. Ja, daar zijn, ben ik ook en mijn mede ook is er heel streng in. Nou, ja, daar moet je geen risico's op willen. Nee dat, of, nee, dat moet je ook helemaal niet willen. We uh, hadden het, het net over de dirigent van het Heemseids Philharmonisch Orkest. Dick, ja, verhoef, Dick verhoef, ja. Hij heeft inderdaad een aardige palmaris al achter de rug, hè? Ja, ja die, uh, nou, hij is de opvolger van iemand Soeterman. Die, uh, jarenlang, die eigenlijk het Heemseids Philharmonisch Orkest uh, ja, grootgemaakt heeft. Maar hij, hij speelt uh, in het Nederlands blazen. Hij heeft zoveel, want hij heeft dus ook zoveel lijntjes ja, met allerlei ja. verschillende uh, disciplines binnen de muziek. En uh, ja, daar doen wij dan ook weer ons voordeel mee. Ja, natuurlijk. Ja, dus, uh, hey, Morgenmiddag uh, de avond is om drie uur. In de protestantskerk? In de protestantskerk op het kleinplein. Vijf euro, dat is niet veel. Is we ook hebben het net veel. over geld gehad, maar dat is dan niet duur. Nee, dat is ook niet duur, nee. Zeker nee. als je ziet wat het programma morgen biedt dan. Hè? Ja, maar goed, we zijn natuurlijk begonnen vijftien jaar geleden als classic Concerts met de doelstelling gratis toegankelijke concerten, zodat ja. het ook voor de mensen met een mindere portemonnee uh, mogelijk was om ja. klassieke muziek te luisteren. Het wordt gewoon steeds moeilijker. Het, het kan bijna niet nee, meer ook, klopt. ook voor vijf euro niet, maar we willen het toch uh, nog even toch dit jaar... Uh, ja. We hebben het hetzelfde probleem met het nieuwjaarsconcert natuurlijk. Ja. Wat ook, ja. uh, he, het moet een gratis toegankelijk concert zijn, maar de subsidies worden steeds minder. Ja. Dus ja. wij moeten proberen inderdaad met sponsoren ja. en, uh, en, en, en dat is het moeilijk. zal op een gegeven ogenblik denk ik ook wel zo zijn dat wij een soort entree moeten gaan heffen, want anders is het niet meer te doen. Maar nee. die kerk moet wel betaald worden. Ja. Ja. Het is niet, nou, het is niet de, de, de, de verwarming in de kerk ja. gaat aan. Ja. Mensen realiseren zich dat niet. Er ja. moeten stoelen besteld worden. Ja. Er ja. zijn heel drukwerk. Ja. Het kost gewoon al, geld. alles ja. Ja. Ja. En als er ja. niks ja. in komt, dan. Nee hoor, ja. zo is dat. Ja, dus dat mensen die. En dat, uh, ja. ja, en ik, heb, ik zeg ook altijd: als de pot leeg is en dan stop is, en ja. dat kan niet meer, dan stoppen we ermee. Ja. Ja. Ja. Zo zo nou, laten bezig. we nog maar even gewoon uh, vanuit gaan ja, dat nou, dat gaat ja, blijven. Ja, ja. Mensen moeten zich dat wel realiseren. Ja, zeker, het zou een enorm gemis zijn. Daar zijn we mee bezig. Ja. En op een gegeven moment houdt het ook op. Dus ik weet, Peter Trump heeft ooit privé heel veel geld in de Camino Burana gestopt, op de boulevard. Dat was heel mooi. Het is jammer dat dat, ja, maar dat kan dus gewoon nee, niet meer. Dat nee, kan niet. Nee. Dat, uh, dat kan je niet van mensen vragen... als ze ook al uh, als vrijwilliger hier zoveel tijd in stoppen. Want het vraagt heel veel tijd. Ja, en ik weet het. En ja. en, uh, maar goed, daar weet je alles van. Ja. En nou hebben wij elke maand een concert. Ja, ja, maar dan kun je nagaan <laughs> hoeveel tijd... want wij hebben natuurlijk nu, uh, ik geloof, aanstaande maandag... onze eerste uh, vergadering alweer voor ja. het volgend jaar. Want ja. er moet natuurlijk heel veel gebeuren ja, he, om dat doen, te regelen. Ja. Maar bij jullie is het elke maand. Dus ja. ik kan me zo'n beetje voorstellen hoeveel ja. tijd dat kost. Ja. En, en als je ziet, zoals bijvoorbeeld zomaar Strichter Staar, die komt... die komen dus eerst met een delegatie van, de, van het bestuur om te kijken... hoe ziet de kerk eruit, hoe gaan we dat doen... Ja. Nou, en en dan krijg je een heel pakket aan eisen waar je aan moet ja. voldoen. Ja, ja, dat is bijna een professionele organisatie. Ja, het is een dat professionele organisatie. Bijna. mag zeggen goed, dat dan, dat. Uh, dan, dan willen ze ook van alles, natuurlijk. Ja, ja. ja het moet ook. Moet ook en terecht, zijn. terecht. Ze en, kunnen dat ook vragen. Ze kunnen vinden. zich dat gewoon ook zelf niet permitteren: dat ja. er dingen fout lopen. En dat, dat, uh, nee. Dus, en, maar wij willen dat ook. Ik ben ook een perfectionist wat dat betreft. Ik wil ook dat het goed gaat. Ja, dat het, uh, Dus ja. Maar je hebt met zoveel. Schijven te maken. Zo ja, over verschillende ja, ja, ja. dingen. Ja. Dus, uh, maar we doen ons best. Mooi. Ja, zeker. Ik ben blij dat jullie dat ook dit jaar weer gaan doen, de kerkpleinconcerten. Dus ja. om, uh, morgen dus om drie uur. Om drie uur. En uh, kerk, kerk gaat drie open gaat de kerk open. Precies. Mensen ja. ja. Philharmonisch orkest. nou mooi. En volgens mij, ik weet niet wat voor weer het morgen wordt, maar weer in de kerk. Weer om in de kerk. kerk. kerk. Nou. kerk. Oké, okay. Goed, heel veel succes morgen. En bedankt. en bedankt voor je komst. We gaan uh, naar de muziek toe. Naar ja, uh, mooi. Sir Blue.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 Uh, dit was de René uh, Klein die uh, overleden is. Uh, die... Die, uh, overleden is eigenlijk na zijn eerste succes ja. met uh, Mr. Bloem. Het blijft een, uh, Prachtig, een mooi Heel mooi. Heel erg Ja, Paul de Leeuw die heeft Paul dat inderdaad toegedaan. Ja. Noortje, goedemorgen. Wat goedemorgen. gezellig dat je er weer bent. Ja, ik ben iets eerder. Omdat ik inval voor de lege stukjes die jullie hadden vandaag. Nou, maar, ja. nou ja, maar je bent altijd welkom hoor. Ja, ik het heet is heet. Heet. niet zo dat, dat we ja, dat je dat denken echt. van je bent een opvullertje of zo. Nee, helemaal niet. eigenlijk omdat het podium pas 30 januari Ja, het is nog niet zo ver hè. Dus ik vraag aan jullie of jullie de komende twee weken... In de, ja, in de agenda. Ja, ja, ja. ja. Maar je hebt dat wel een de hele mooie folder meegebracht. Een vrij ja, gedrukte uh, folder is over het museum. Een folder van het museum. Het ja, museumpodium het eerste half jaar en de kalender eerste voor dit jaar. jaar, wat er ja. allemaal aan de tentoonstelling is. Dus dat ja. is mooi. Nou ja, die, ik, die, die eerste die dus aan het eind van de maand is, die voorstelling van de harp van Brandis, dat ja. is met een harpiste ja. Carla Bos. Dat is wel een bekende. Die ja, heeft al Carla eerder. Het komt nu voor de derde keer. Ja. En uh, ik moet zeggen, het is dan ook altijd. Het is mooi, hè? ze vinden het echt ontzettend. En zij speelt zo ontzettend. Ja, ja, ja. ja, ja. En wat leuk, wat zij nu doet. kijk, dat is ook, Het is ook een schitterend uh, mens om te zien. Ja, mooie vrouw. Maar ze heeft, uh, uh, ze vertelt er nu een verhaal bij. Oké. Okay. En het verhaal is eigenlijk voor iedereen. Ja. We kunnen voor kinderen, maar het kan ook. Oké. Okay. Voor ouderen. Oh. Een harpconcert met een verhaal. Nou. Dat is wel bijzonder. Dus dat is, uh, en komt hier, ze woont in Portugal. Oh ja. En ze komt altijd dan deze maand hier naartoe. Maar, maar hoe doet nou. ze dat dan met die harp? Dat is een lastig instrument om mee te nemen. Je zou, je ze mee komt meenemen. er altijd met drie. Ze heeft oh. drie harpen bij zich. Jeetje. En ze speelt ze allemaal Alle drie, ja. ja. Het, het dat is wat. Want ja. ik bedoel, zo'n ding vervoeren, dat is natuurlijk enorm. Ja, de Ja, de kisten, hè. He. Ze heeft echt... Oh, ja. Uh, ja, ja. En ze speelt natuurlijk... Uh, ja, ik, ik heb haar al eerder horen spelen. Zij speelt echt inderdaad... Ja. Prachtig, tenminste, ja, dat, is dat is mijn mening. ik ga een harpconcert met een verhaal doen. Ja. Over een magisch eiland waar iedereen gelukkig is. En waar het altijd lente is. En waar alleen maar harpisten. piste Daar wil ik ook naartoe. Daar wil ik wel naartoe eigenlijk, ja. Ja, de weken wel. Ja, oh, wat hebben we een storm gehad. Maar nou goed, letterlijke en figuurlijke stormen in Zandvoort. Ja. Ik zie trouwens dat uh, die, die tweede, dat in 27 uh, februari is. Ja. Daar gaan uh, Adam Spoor en Louise Schuurman samen ja. spelen. Met Maria Verano. Ja. Maria Verano. Nee, Maria Verano. Maria Verano. Ja, ja. Dat, is ook wel, uh, dat wordt ook wel iets bijzonders, Volgens denk ik. Volgens mij wordt dat uh, heel zwingend. We hebben ja. al een keer een optreden van hun twee gehad. Samen met Cathy. Maar die had ik wel gevraagd, maar die is uh, toch uh, ziek. Die is herstellende van een operatie. Dus die kon niet zien. Nee. Dus toen is Adem op zoek gegaan en die heeft Maria Verano bereid gevolgen. Ook een bekende naam, hè? Ook een bekende naam, ja. Ja. Dus ik uh, ben dan ook... Waar kennen we haar van? Ik, volgens mij, wat bij mij is blijven, een songfestival al. In. Ja, volgens mij ook, ja. ja. Oké, okay. maar al heel lang geleden. Ook. Ja, ja, ja. Nou goed. Maar het is wel een, een maar het man een met een enorme stemmen, pak ervaring. Ja. Die, uh, ja. Ja. Ja. ja. En dan zie je als je verder door het museumpodium loopt, twee keer een productie van Fred Roushart die natuurlijk heel ja, veel doet voor je. Nu even jullie. wel. We hebben de voorstelling ja. gehad. Nu even niet. Dat waren vier mannen die aan uh, ja. tafel zaten te dineren en uh, daar gebeurde plotsklaps uh, van alles en nog wat. Dat was heel spannend om te zien. En nu even wel, dat zijn twee vrouwen. Dus ik ben reuze. <laughs> verder verder kun je daar niets over zeggen. Het verder. blijft uh, met Fred van Producties altijd iets in <laughs> ja, natuurlijk. Maar ja, dat dus. is wel Het, grappig. Ja. Er komt altijd een soort verrassing naar boven. Dus ik ben reuze benieuwd nou, wat het gaat worden. Dan hebben jullie in mei een optreden van Kamerkoor I Cantatori Allegri? Ja, dat we hebben nog uh... in april de tranen van mijn vader. Ja, ook van, van Fred is Gebaseerd ja. op uh, Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat past ook in ah, okay. de tijd. De tijd. De ja. Ja. En dan hebben we optreden van Kamerkoor I Cantatori Allegri. En dat is... Uh, ja. Dat vind ik altijd zo om die zingen zo fantastisch. Ze zijn al een keer bij ons geweest. En ik heb echt zoiets van, ook op een vrijdagavond moet dat gewoon heel mooi zijn. Ja. En dan hebben we weer Chante. Chante is het muziekprogramma met Fred Roos ook de vorige keer. Toen hebben ze Franse chansons gezongen. En het wordt uh, met een verrassing ook weer. Ja. Het is ook een actief, actief ook mens hè, die Fred. Ja, die doet veel. Ongelooflijk ja. veel. Ja. Ja. Bijzonder wel, maar ja. goed. Ja. En ik ben met, uh, um, bezig met uh, de heer Hoezé. Dick. Dick. Dick. Voor vrienden. Oh, ja. <laughs> en bekenden. Ja, ja. Die, ja, die <laughs> wel, ja. Die, he, Nee, nee, nee. nee natuurlijk. Er kennis met te maken. <laughs> ja. En um, misschien dat hij in... Uh, november of in september en ik had nog iets met het smart van van Kopertje? van Kopertje. O, dat is ook leuk oh, dat is ook leuk dus ja. we zijn vol op deze. goeie goeie en, ja die waren bij het uh, nieuw, het laatste nieuwe uh, als uh, als uh, klapstuk zeg ja, maar tenminste ja. ik vond het een klapstuk ja. en uh, ik, ik, die hele kerk die ging zo heen en weer leuk. Uh, ja dat kunnen de mensen niet zien maar ik ga dus nu uh, zeg maar <laughs> Ja, nee, dat is leuk. Dat is echt leuk. Het is nog steeds uh, 10 euro entree. Inclusief koffie en drank. Daar krijgen ze een uh, kopje koffie en een drankje voor. En um, even kijken. De inloop is half acht. En we zijn van 8 tot half 10. En kunt uh, reserveren via museumapenstaatsandvoort.nl Is dat voor alle voorstellingen dat het 10 euro kost? Ja, dat is standaard. Ja. Okay. En het valt mij mee, want wij zijn dus van een gratis voorstelling naar een betaalde voorstelling gegaan. En ik mag wel zeggen dat het toch eigenlijk best wel druk is. Ja. Dus Mensen vinden het niet erg om dat te betalen. zeg maar. Nee, maar ja. Dat is ook een beetje de kracht van het museum, denk ik, op het ogenblik. Wat steeds meer op de voorgrond staat. Ja. En waar de mensen van weten dat er inmiddels heel veel gebeurt. Ja. En kijkt, kwaliteit. Als je kijkt naar de tentoonstellingen ook. op de, Dezelfde ja, voorgrond van het museum. We hebben nu een fantastische tentoonstelling ja. over het Holland Casino. De mensen kunnen allemaal, ik heb ze jullie al gegeven, entreebewijsjes halen. Bij het museum. En dan, mag je ja, en dan mag je gratis naar binnen. Kost normaal 5 euro, of 7,50. Ik weet niet wat dat kost. 5 euro, oké. En dan mag je naar binnen. De folders liggen ook in het casino. Dat is natuurlijk deze folders. Dus dat Van het, is voor ons ja. ook natuurlijk een mooie... Een mooie publiek. samenwerking, hè? Dus met toeristen en, ook uh, daar binnenkomen. Het is een hele mooie tentoonstelling met hele oude... Gokmachines. Ja, ja. Uh, natuurlijk de historie over de bouw van het casino. Het nieuwe casino en het oude casino. En het casino bestaat 38 jaar. Ja, snel al lang alweer. Hè? Ja. ja. Ik kan me nog heel goed herinneren dat het geopend werd in uh, Bouwers. Dus dat is toch wel... Uh, ja, ja. ja merk je dat je zelf ook oud wordt. Maar het is niet anders. <laughs> het is niet ja, maar het is een mooie tentoonstelling in het museum. En, mooie, en, en er is nou. nog één hele opvallende tentoonstelling. Maar dat is dan in december. En dat sluit een beetje aan op het podium. Dat is het Wintertheater. En dat betekent dat is een, een tentoonstelling over theaterkunst. Kunst wat te maken heeft met theater. Zonder schilderijen, schilderijen, schilderijen, beelden, alles. Wij anders. maken een standaard opstelling met... Theaterstoeltjes, een podium. En de hele maand december mag iedereen die zijn kunsten wil vertonen, mag optreden. Nou, dat en is mooi. De toegang voor de mensen is natuurlijk gewoon 2,25 dan. Oké. Okay. Dus dat is. Uh, dat, dat is de afsluiting van dit jaar. De afsluiting van dit jaar en dan gaan we kijken of we 2016 gaan. Ja, ja. De, trouwens. Die, die... Hoe het met het museum gaat natuurlijk. hè? Die in de, in de zomer komt over het Zandvoortse strand. Dat lijkt me ook wel een hele mooie ja, dat is, dat is, dat is, dat is impressie van de vroeger de, is, en nu. Ja dat, ah, on, ja. On, ja. ja, dat is ook een hele mooie. We krijg je, ze nog steeds uh, spullen van particulieren ook? Ja. Of, uh, maar dat, dat, is, dat heb ik al zeerder aangegeven ook. Hè. Er zijn natuurlijk ja. mensen, die hebben uh, of, of, of, of vooral ouderen, die hebben heel veel uh, materiaal thuis liggen... waar ze zich niet van bewust zijn dat dat voor ja. het museum heel erg waardevol kan zijn. En het woord ook echt uh, geregistreerd dan. Ja. En mensen krijgen een bewijs mee dat ze het ingeleverd hebben. Ja, ik doe bij deze nog even een oproep aan mensen, dat als ja. ze bij hun ouders uh, nou ja, voor, vooral sommige mensen die hebben er minder interesse in, zeg maar, als ouders overlijden bijvoorbeeld, en dan komen er dingen boven tafel en dan denken ze, wat moeten we daarmee? Nou, alles van Zandvoort. Nou, ja. alles van Zandvoort inleveren bij het museum. Want Hartst het kan stil. altijd uh, gebruikt worden. Dat is de, de, ja, maar dat pleit, de, pleit de, ik echt de, voor, ja. want het, anders ja. gaat het verloren. Dat is is gewoon zonde. Ja. Komt het in een vuilnisbak terecht en het kan beter bij het museum terechtkomen ja. dan kunnen zij zien of dat het nodig is of niet. Ja, dat is prima. Nou, Nortje, bedankt voor jouw komst en ja. Nou, ja. we gaan ochtend genieten. Van, Tegen die, uh, die tijd dat het, uh, de, het eind van de maand kom je nog een keer om ja, het nog even uit. extra te vertellen of niet. Want het is natuurlijk op vrijdag de 30ste, want jullie hebben dan de eind. Oh, ja. oh ja. ja, dus de week jullie voor... volgende week nog ja. even. Ja, bij deze hebben we dat aan onze dame van de, de, de redactie, ja. redactie doorgegeven dat dat nog even in de agenda komt. Mooi, wij gaan uh, naar de juridische toe. En uh, straks praten we verder met uh, Jerry Kramer over de watertoon: The Miracle of Love. Van de Miracle of Love gaan we naar het Miracle van de watertoren. We ja. zitten even voor te praten hier. Maar ja, de watertoren heeft 100.000 afleveringen inmiddels in allerlei soorten. Ja. Ineens van de week een artikel in de krant, in het Arnhem Zagblad, over een factuur van 9.000 euro. De rel. Ja, tegenover ons Jerry Kramer van de VVD. Jerry, dan komt de gemeente, krijgt een factuur over het ontwikkelen van een plan van iets wat niet zijn eigendom is. Hoe zit dat nou? Ja, dat klopt. Ja, hoe het zit, <laughs> dat weten uh, een aantal mensen. Ja. En die, uh, die mensen die zijn nu uh, via een journalist van het Haams Dagblad met elkaar uh, ja, aan het, uh, ja, ik noem het allemaal een beetje bekvechten. Rellen wordt het ook wel, want het, uh, is ook de, het, hoofd, uh, het artikel heet zo. Ja, en, en dat, ja, ik, ik, ik, ik begrijp het gewoon niet. Nee. Laat ik het zo zeggen, um, uh, de wethouder die heeft een architect uh, ingeschakeld. Die heeft een plan gemaakt en nu achteraf uh, zegt het de andere deel van het college. Ja, dat is niet, daar wisten wij niks van af. Ja, en dat is natuurlijk al heel onbegrijpelijk als je gezamenlijk uh, werkt uh, als college. Ja, aan, aan, aan je doel uh, om uh, Zandvoort uh, mooier te maken en beter te maken. Hm. Even stap 1. Hè. Een wethouder in Zandvoort die een uh, verzoek doet aan een architect. Hm. Om iets te ontwikkelen waar de gemeente eigenlijk niets over te zeggen heeft. Want ze zijn niet het eigendom. Nee, dat is al, al vreemd ja. en het is uh, nog vreemder dat, uh, dat wanneer de gemeenteraad een besluit heeft genomen om zeg maar, niet uh, met het Watertorenplein die ontwikkeling uh, zeg maar, niet uh, te doen, eventjes in de ijskast te zetten, dat het college daar toch mee aan de slag gaat. Dus uh, de gemeenteraad heeft ooit een, een plan voor de middenboulevard bedacht, maar nou, dat was heel groot. Het nou, is compleet uh, mislukt, uh, ook door de schaal. Toen heeft de gemeenteraad gezegd, nou we gaan het opknippen, uh, André wordt gaan we doen en we gaan het Padijsplein doen. En de watertoren laten we even met rust. Nou, nu uh, blijkt dus achteraf, uh, de geraad is er pas uh, een week of twee weken geleden over geïnformeerd, dat men toch met de watertoren bezig is gegaan. Nou, het college uh, gaat nu dan twisten over, ja, hoe, uh, wij wisten er niks van af. Ja, dat heeft wethouder Cohen gedaan. Nou, die is al maar lang en, weer weg. Ja, en dat begrijp ik dus niet. Dat, dat, nou, en dan komt en er nee. dus nog bij dat degene die ingehuurd is, want dat is natuurlijk nog het volgende verhaal. Dat heb jij aangegeven, dat die man is namelijk lid van de welstandscommissie en daarmee adviseur van het college. Dus dat is een beetje een rare... Ontwikkeling. Ja, ik vind, dat, uh, ik vind dat twee dingen die je niet kan combineren. Nee, je, dus je moet vindt, juist een onafhankelijke welstandscommissie hebben, denk ik. Maar, ja. ja, maar sowieso, je bent adviseur van het college en aan de andere kant krijg je dan een opdracht van het college. Want het college heeft achteraf... Hebben ze wel die opdracht, uh, dus wel tenminste wel de factuur betaald, dus wel gewoon die opdracht verstrekt aan deze, aan deze persoon. Dus, ja. uh, maar ik vind het ook van die persoon zelf trouwens, die had natuurlijk zelf ook kunnen bedenken dat dit niet helemaal oké okay is als je zo'n opdracht ja, krijgt. Ik weet niet hoe dat is gegaan. Uh, uh, ik weet niet hoe de personen met elkaar in contact zijn gekomen, dat, dat weet ik niet. Uh, maar het is natuurlijk wel vreemd als je weet uh, dat je in een welstandscommissie zit. Dat je dan ook nog een, een opdracht van het college gaat aannemen. Ja, dat vind op, ik zelf ook een beetje vreemd. Om het gezellig te maken. De architect was destijds, toen hij de opdracht kreeg, de voorzitter van D66. Ja. Dus dan heb je een politiek verhaal uh, ja, nou ja, staat in de krant. Uh, wij, heb uh, wij hebben dus, uh, uh, wij als gemeenteraad hebben wij de welstandscommissieleden hebben wij benoemd. En uh, in het raadsvoorstel stond dus dat uh, uh, deze, de, de, de, de, degene die, uh, die had gesolliciteerd uh, zijn lidmaatschap, of tenminste zijn voorzitterschap van het uh, D66 zou opzeggen. Uh, anders zou dat een de... ja, een belangrijke ja. strengeling ja. natuurlijk. Ja. Nou ja goed, wat, tenminste die, die situatie is gewoon niet wenselijk. Nee. En, uh, en dat heeft die persoon ook gezegd, alleen dat is niet gebeurd. Maar wat ik, wat ik dan denk, meneer Cohen zegt dus dat er wel degelijk een, een, een, een onderhoud, of in ieder geval dat er communicatie is geweest tussen hem en het college. Nou, kijk, waar het gewoon in, in, in feite om gaat, is een stukje vertrouwen. En uh, er zit een stukje geschiedenis aan vooraf. En het gaat ook over integriteit. En het is integriteit dan in dit geval van hier Cohen. Want die werd ter discussie gesteld door en um, doordat het dit ter discussie werd gesteld um, was zijn integriteit geschonden, maar dat werd op een dusdanige manier gedaan, zonder eigenlijk de reden te geven waar, wat nou speelde en dat was gewoon een ruzie in het college, ze konden gewoon niet met elkaar door één deur en dan zie je dit dan ook weer erachteraf en dan denk ik bij mezelf: jongens kijk daar gaat Zandvoort nou gewoon van naar, uh, ja gaat gewoon slechte op, naam, op. Ja, ja dat ja. klopt en, en dat moet gewoon een keertje stoppen en uh, en ja, gooi het boven tafel en weet, ook. En ik weet, kijk, ik ben soms met sommige dingen best wel fel. Want zoals ik dit dan opzet, dan denk ik, ja, jongens, dit weer. En dan kijk ook eens naar jezelf. Kijk ook eens naar je eigen integriteit, hoe dat gaat. En als we dat met z'n allen kunnen doen en elkaar daar ook kunnen aanspreken... en is er volgens mij niks, dan, dan, dan kunnen we Zandvoort gewoon een stukje verder helpen. En ik vind dit, ja, ik vind het gewoon heel erg wat hier wat hier weer gebeurt. Ja, het is, het is jammer dat dat op die manier in de krant staat. Hè? Want de gemeente Zandvoort krijgt een factuur van 9.000 euro... de tijd dat je overal op bezuinigt. Dus dat spreekt mensen heel erg aan. Ja, maar het, het, gaat, het gaat nog niet eens zozeer om die 9.000 nee, euro. Nee, maar het gaat ook om, om, dat om het principe plan, Als dat plan goed is. Ja. En het, het pand is wel niet van ons, maar als we daarmee verder kunnen... dan denk ik, ja jongens, dat is dan een positieve ontwikkeling... waar we allemaal wat aan hebben. Ja. En dat ja. het op deze manier dan in de krant uitgespeeld, waar dan de wethouder in dit geval een, een strijd aangaat met. De ja, dat, wat ik wonderbaarlijk vind is: hoe komt het naar buiten dat er überhaupt een factuur is van 9000 euro? Dat zou toch niet. Dan moet toch iemand uit het college of iemand uit, uit het. Uh, ...van de gemeente dit hebben aangegeven. Want waarom komt dat bij een journalist terecht? komt niet van Han Cohen vandaan. Nee, ja, kon... goed, dat zijn dus de, de regeltjes die ze binnen het college hebben afgesproken. Er uh, zijn inkooporders en, en dergelijke. En dit schijnt dus een mondelinge opdracht geweest te zijn van de heer Cohen. Ja. Ah, en dat is niet mij. Nee, maar nogmaals, hoe komt het bij als, een journalist als terecht? Als het vertrouwen is binnen een college, dan dek je elkaar daarin. Ja. Maar het, het is voor mij onvoorstelbaar dat de rest van het college niet wist... ...dat de heer Cohen met, met, uh, met de architect dit heeft besproken. de vraag is dus, van hoe, hoe komt dat artikel in de krant? Wie, wie zou dat de aanslinger zijn geweest? Dus ik heb, ik heb geen idee, ik heb de journalist niet gesproken. Hmm. Het enige wat ik weet, er zijn vragen geweest van het CDA. Die triggerden mij ook omdat ik dacht van waar gaat dit over? Ik ken het stuk ook niet, ik ken de plannen die ook niet uh, die, uh, gemaakt zijn. Maar wordt dat en dan in dan een openbare last... vergadering besproken? Nee, dit, dit is een, een, een collegebesluit en uh, nou ja, het CDA zegt dat ze openbaar zijn. Nou, ik betwijfel dat ze staan achter hem in een besloten gedeelte, maar schijnbaar uh, dus wel. Maar er is dus wat gedoe over die factuur en hoe de, de heer Cohen die opdracht heeft gegeven. Maar ze ja, ja. beschuldigen elkaar dat, ze dus, dat Cohen dit in zijn uppie heeft gedaan ja. nou, en dat vind ik dus heel sterk dat dat kan. Ja. En, en, dat, en daar ga je dus weer iemands integriteit ter discussie uh, stellen. En dat hebben ze al een keer gedaan. En dat blijft dan maar doorgaan. Ja. En dan denk ik, jongens, waar gaat het nu uiteindelijk ja. om? Kijk, dit is niet positief. nog meer, hè? Want, ja, want dat gevoel krijg je steeds sterker. Dat heb ik dus wel, ja. ja. En, en, dan, en dan, uh, dan blijf je dus ook maar op deze manier doorsukkelen. En, en alles, ja, nogmaals, heeft gewoon met vertrouwen te maken. En dat is op dit moment gewoon, dat is er gewoon. Ja, nou, ik, ik weet dat een van de eigenaren van, van de Watertoren, die, heeft, die hadden we uitgenodigd en die heeft gezegd van nou, ik wil graag eerst praten met de wethouder over uh, de, de, de toren. En dan, als daar, als ik met haar gesproken heb, dat is hè, mevrouw uh, van uh, Charlize, oh, ja, dan, dan wil ik daar wel iets over zeggen. Maar, of als er iets over te zeggen is überhaupt. Maar eerst moet dat dus besproken worden. Nou, Dat, dat snap ik ook wel. Maar ik vind het nog steeds onbegrijpelijk. Dat iemand het nod nodig vindt. Om dan dit bij de krant te melden. Om dat vuur weer aan te wakkeren. Want dat is in feite gewoon wat er gedaan wordt. Er wordt gewoon uh, ja, een onnodig... Uh, uh, Onrust ah, gezaaid in het dorp. De integriteit van Han Corhen wordt de discussie gesteld. Ja. Maar eigenlijk kun je de integriteit van de melder van het Juist, zo... nou, ze hebben oh, gewoon ruzie met, met elkaar gehad. Ja. En dan wordt het weer op deze manier ja. wordt het weer doorgetrokken. Dat ja, is niet oké. Okay. En dan denk ik bij mezelf. hou nou eens een keer op met oh, okay. elkaar. Daar ben ik het wel mee eens. En daarom was ik zo nee. boos. Uh, en daarom heb ik ook zeg maar. Uh, ook gewoon D66 in dit verhaal uh, erbij getrokken. Omdat weer de integriteit. en dan denk ik, jongens, kap daar nou eens mee. Ja. Uh -huh. Want nou ja, jij zegt hier ook wel een paar dingen. Hè, in, in, hè, dat dat uh, de ambtenaar van Gemeente Zandvoort. ook bestuurslid is geworden ja. van de D66. Dat is onwenselijk. Dat is onwenselijk. Meneer uh, uh, Pascal Spijkerman uh, van D66 Haarlem is aangenomen als kwartiermaker, zeg je. Wat, wat, wanneer ja, die houdt dat laatste, op? De laatste heb ik gisteravond een heel goed gesprek gehad. Dus dat, dat verhaal kan ik gewoon helemaal ontkrachten. Dus dat is gewoon een, een eerlijke procedure geweest. Okay. Ik heb wel met iemand gesproken die het vreemd vond dat dat zo was gegaan. Maar dat kan ik gewoon ontkrachten. Dus daar is helemaal niks, uh, niks mis mee. Natuurlijk is het natuurlijk wel een rare situatie dat je krijgt dat je een raad zit te uit, uit uh, zand. ...voor die heel erg nauw samenwerken... ...en dat de wethouder van D66... ...dus die combinatie vind ik niet heel erg handig... ...maar goed, daar kan ik dan nog wel mee leven. Ja. Maar ik vind bijvoorbeeld... ...kijk, zoals net ook... ...het zijn gewoon kleine dingen, zoals in de redactie zit... ...aan Gert van Kuik, maar die is ook voorzitter... ...van D66. Ja. Dan denk ik, ja, is dat nou wel een handige, handige combi? Ja. Gewoon eens om over na te denken... Of dat, of dat kan. Jouw ja, ja, ja, ja, ja, ja, bericht eigenlijk aan ons... Hè? of uh, jouw belangrijkste punt is... integriteit. Ja, Hoe gaan met, met, met, met we zijn met elkaar... Van. elkaar elke keer uh, en bezig... en dan weer... Ja. Op deze manier, via. Hou op met elkaar te, te besmetten en ga aan het werk. Zo'n procedure, ik ken de, de aanbestedingsregels ken ik niet, maar is dat niet iets wat je dan ook moet aanbesteden? Of, of kan dat met een eenmalige actie zo? Tuurlijk, maar het, normaal gesproken gaat het gewoon met een opdracht van, vanuit het college. En dat is vaak dan een schriftelijke bevestiging, een opdracht dat je geeft. Nou, en het is nu schijnbaar niet gebeurd. Dus nu is iemand ja, die is heel enthousiast bezig geweest, in dit geval de heer Cohen, die heeft. Die man gevraagd uh, maakt deze opdracht. zonder te weten dat hij. Uh, of voorzitter van D66 was. of lid van de welstandscommissie. en die is aan de slag gegaan. Maar ja. er nou, zijn dus wel heel veel uit. procedures die dan gewoon ook niet ja, maar kloppen. Dus als je als wethouder. moet je in een college kunnen werken. waar je elkaar het vertrouwen geeft. dat je die opdrachten zou kunnen geven. en dat je die dan misschien op een later moment. dan nog bevestigt. Zo werkt het toch ook in een bedrijf. Ja. Ja. Als je elkaar niet meer steunt, dan wordt het wel lastig. Ja, dan heel lastig, wordt het heel hè? lastig, ja. ja. En dan krijg je dit soort verhalen. Ja. Ja. Dan staan we als Sandvoort eigenlijk heel negatief in het nieuws weer met zo'n artikel. Ja. ja. Want de man in de straat leest gewoon weer dat stand voor 9000 euro ergens in een putje heeft gehoord. Dat is dan de conclusie die de man in de straat trekt. Ja, ja, en, ja. en vervolgens dus weer een hele strijd tussen, tussen een wethouder en een ex-wethouder. Die dan via de krant wordt uitgespeeld. Ja, niet handig. En die mannen nee. hebben heel wat anders te doen eigenlijk, hè? Ja, ja. Nou, duidelijk, uh, Jerry, heel goed dat je dat uh, toe kwam lichten, dit ja, artikel. Ja, dank je Met name de achterliggende kant. Uh, op Politiek Café's Antwoord uh, kunnen we dat artikel, kunnen de mensen dat nalezen, of wat jij geschreven hebt. Ja, klopt. Ja. Nou, prima. Ja. Het is uh, helder, uh, integriteit hoog in het vaandel ook in 2015. Zullen we daarmee afsluiten? Ja? Ja. Zeker. Oké, okay, Jerry, bedankt voor je komst. Dank je wel voor je komst. We kunnen nog wat uh, dingen van de agenda even oppakken. Is dat zo, ja? Ja. ja dat gaat zeker lukken. Ja. Nou, we hebben dus uh, 9 januari uh, is uh, de tentoonstelling 38 jaar Holland Casino is geopend in het Zandvoorts Museum. Dus daar kan men tot 28 februari naartoe. Ja, uh, nog een, uh, foto, een fototentoonstelling bij Pluspunt van Jan ja. Lagarde, uh, onderwerp Zandvoortse Vrijwilligers. Nou, dat is uh, een heel mooi onderwerp, want er zijn er heel veel. Ja. En het was leuk om daar eens, vooral bij het pluspunt natuurlijk, het, het centrum van de vrijwilligers, zeg maar, ja. om daar eens even te gaan kijken. Ja. Dus, ja. oh ja En vanavond is uh, de voorronde van de showkampioenschap bij Café Kopen, dat is wat anders dan de andere jaren. Want eerst was het altijd eerst de dames en daarna de heren. Maar volgens mij worden vanavond zowel de dames als de heren ingezet. Uh, ik hoop dat uh, als ik me goed genoeg voel, dat ik er ook naartoe kan. Want ik wil graag meedoen. Je wil meedoen? Ja, ja ik wil meedoen. En ik Iedereen vind het kan sjoelen in principe. Nee, want het is met de fanatisme wat daar uh, wordt uh, naar boven komt, dat is echt geweldig, want ik heb daar dames en heren die normaal behoorlijk rustig zijn, die fanatiek zien sjoelen, dat wil je niet weten. Nou, maar het is wel heel erg gezellig, dus uh, als je zin hebt om te sjoelen, ga vanavond vooral even bij Café langs. dat begint om half negen. Ja, nou, dan hebben we nogmaals gememoreerd, uh, morgen natuurlijk om drie uur, Heemstijds Philharmonisch Orkest. Ja. In het kader van de Classic Concerts uh, op het Kerkplein in de kerk. Mooi, om, uh, mooi concert in ieder geval. Ja. Dinsdag is dat hè. 21 januari. Dat is de filmclub Simon van Kolm. Die uh, begint om uh, half, nee, uh, pardon, half acht in het circus uh, uh, Zandvoort. En daar is weer een nieuwe film. Er staat niet bij welke film het is. Maar ongetwijfeld zal het weer een mooie film zijn. Een klassieker. Ja dan hebben we 24, 25 januari. Azuma Tussen App en Vloed. De wintereditie in Amsterdam Beach Hotel. Ja. Zeker ook de moeite waard denk ik om daar een kijkje te gaan nemen. Zeker. 24 januari. Dan wordt er uh, een paddenafrastering en paddenschermen gemaakt. En vanaf half tien op de parkeerplaats Elswoud-Overveen... kan je je aanmelden bij Mark van Schie bij IVN Zuid-Kennemerland. Je kunt ook even bellen naar 0622-575748 om je daarvoor aan te melden. Dan hebben 25 januari nog de 10.000 stappen van Zandvoort. Start bij de Oude Halt. Om Tien uur, het is van 10 tot 12. Ja, ik hoop dat het een beetje mooi weer is, want dat, ja, is, dat altijd is altijd wel, wel dertig, uh, prettig. Natuurlijk. Oh ja, en dan hebben we nog het projectkoor van het Zandvoorts Mannenkoor. Daar uh, kun je aan deelnemen. Dat uh, gaat om de Duitse messen van Frans Schubert. Uh, die wordt elk uh, voorjaar uh, wordt hier gespeeld en uh, daar kun je dus aan mee uh, zingen. Daar kun je mee zingen als je dat wil. Je kunt je aanmelden via uh, een mailadres. Dat is bestuur.zandvoortsmannenkoor.nl. Of je kunt bellen met uh, Ipe Brune op 023 5717878. We gaan nog even muziekje draaien voor uh, het, uh, het nieuws. En dan zien we elkaar straks... Voor het nieuws. Ja, naar het nieuws zien we elkaar weer terug.